Ember met het NOS-journaal. Het Russische Pussy Riot-lid Piotr Versilov wil terug naar Rusland. Gisteren werd de anti-Kremlin-activist ontslagen uit een ziekenhuis in Berlijn... nadat hij daar was behandeld voor een mogelijke vergiftiging. Zijn artsen weten vrijwel zeker dat hij in aanraking is gekomen... met een middel dat het zenuwstelsel aantast. Versilov denkt dat hij vanwege zijn activisme is vergiftigd... door de Russische militaire inlichtingendienst. Steeds meer jongeren nemen voor hun studie twee of meer tussenjaren. Vorig jaar waren het er 6200, zo'n 1700 meer dan in 2016. Blijkt uit cijfers van de dienstuitvoering onderwijs... waar de Telegraaf over schrijft. Voor een studentenorganisatie ISO komt dat mogelijk... door de invoering van het leenstelsel. Jongeren zouden langer willen nadenken over hun studiekeuze. Iedereen die een wapenvergunning aanvraagt... moet wat betreft het kabinet zijn ras- of etnische afkomst laten registreren. Staat in een conceptwetsvoorstel. Ook kan er worden gevraagd naar politieke opvattingen, religie en gezondheid. Volgens de Volkskrant vinden privacyorganisaties en een groot deel van de Tweede Kamer het plan te ver gaan. Volgens Slovaakse media zijn er verdachten opgepakt... voor de moord op onderzoeksjournalist Jan Kucjak begin dit jaar. De politie heeft het nog niet bevestigd. Journalist Kucjak werd eind februari thuis doodgeschoten. Ook zijn verloofde werd gedood. Waarschijnlijk is hij vanwege zijn werk om het leven gebracht. De moord veroorzaakte veel onrust in Slowakije. Premier Fico moest erom aftreden. Het weer, de laatste wolkenvelden lossen de komende uren op. Daarna is het overal zonnig bij 18 tot 22 graden. Later op de dag neemt vanuit het noorden de bewolking weer toe. Morgen meer bewolking en met 15 graden een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 vanaf Amsterdam naar Utrecht nog een kwartier vertraging tussen Vinkenveen en Maarsen, de nasleep van een ongeluk. De A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen bij Battenverdorp nog drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding. Op de A10 Koenplein Nieuwe meer, 20 minuten vertraging voor Knoop met Amstel. Twee rijstroken zijn er dicht na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 So pick your bags and come with me I'll take you on a ride I know you're ready Cause the power in the music brings euphoria And the beat that's in your heart will take control of you It's the music of the night that it. Let's go somewhere they might discover us. Let's get lost.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 Look. <laughs>